Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Acties met een moslim-extremistische achtergrond. In Parijs houdt een man sinds het begin van de middag vijf mensen onderschot in een Joodse supermarkt. Er waren berichten over twee doden, maar de politie wil dat niet bevestigen. De aanvaller is een bekende van de twee broers die woensdag de aanslag pleegden op Charlie Hebdo. Vermoedelijk is hij ook de man die gisteren in Parijs een politieagent doodschoot. Frans media melden dat de man een vrijgeleide eist voor de broers die ook iemand in gijzeling houden. Ze zitten in een drukkerij op 30 kilometer van Parijs. De politie heeft het gebouw omsingeld. Er zijn nog geen aanwijzingen dat een bestorming op handen is. De gijzelnemer in de supermarkt in Parijs dreigt zijn gijzelaars te doden als de politie de drukkerij bestormt. Bij de gaswinning in Groningen heeft veiligheid tot 2013 geen enkele rol gespeeld. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een conceptrapport over de gaswinning, dat de NOS en RTV Noord hebben ingezien. Het ministerie van Economische Zaken, gaswinningsbedrijf NAM en ook de toezichthouder hadden alleen maar aandacht voor de gasopbrengst. Ze hebben daarmee hun zorgplicht verzaakt, staat in het rapport. Pensioenfonds zorg en welzijn is na twaalf jaar gestopt met het beleggen in hedgefunds. Die passen volgens het bedrijf niet bij het streven om geen complexe en moeilijk te begrijpen producten te kopen. Bovendien zijn de kosten te hoog in verhouding tot het rendement. Het zijn fondsen die op de korte termijn via ingewikkelde strategieën proberen veel winst te genereren voor vermogende beleggers. Het weer het is op de meeste plaatsen droog. Tegen de avond gaat er vanuit het westen regenen. Het waait nog flink aan zeehard tot kracht 7. Morgen opnieuw onstuimig. Aan de noordkust weer kans op storm. Verder veel bewolking en regen dan bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 3. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giesendam 3 kilometer voor Sliedrecht 2. A20 richting Gouda voor Knoppen de 5 kilometer. A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 4 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nu het weekend in. En hele goede middag, luisteraars. Bijna goede avond. Geldt helaas niet in Frankrijk. Wat een, uh, ja, wat een zootje zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik hoop dat u zich niet al te ongerust maakt. Wij gaan in ieder geval een gezellig uh, programma maken. Zandvoort draait door tot 7 uur vanavond. Met weer een hele speciale gast. En natuurlijk ook een gasten die bovendien ook nog voor ons gaat zingen. Ik ga dadelijk verklappen wie, maar nog eventjes niet... De techniek in handen van Hans van Wassenaar. Uh, of Hans Wassenaar is het hoor. Ja, Hans, dat, Wassenaar. Ja, Hans Wassenaar. Dat moet er niet tussen, luisteraars. Dat u mij niet uh, beschuldigt van uh, naamsvervalsing. Ja, we gaan beginnen met uh, een stukje muziek, wat onze gast uh, heeft uitgezocht. Want uh, ja, hij is niet alleen uh, uh, heel bekend hier in Zandvoort. Dat, uh, dat gaat u straks van me horen. Maar hij is ook muziekfan. Evenals zijn lieve vrouw natuurlijk, want die zit hier ook in de studio. En dit is een van zijn verzoekjes.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 Als je op een dag geen cent meer hebt en niet meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn, maar het zijn er toch niet meer.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 Als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn, nadat het zijn er toch niet veel. En niets meer kunt geven. Nou dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Nou dat zijn er toch niet veel. Ja, het is weer vrijdag en het is uh, vrijdag uh, altijd bij ZFM Zandvoort. Uh, ZFM draait door en we draaien vandaag door met een hele speciale gast. Roy van Buringen. Roy, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Heel erg welkom natuurlijk hier, hier uh, in onze studio. Voor jou niet helemaal onbekend terrein hè? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want nee, ik... vertel. Nou, ik... Uh, ik... Vijf jaar of zes jaar zoiets bij CFM gezeten. Ja. Helaas heb ik één keer maar hier radio gemaakt in deze ja. mooie studio. Want ja, het is ja. wel een heel mooie studio geworden. Ja. En daarvoor op het Gasthuisplein natuurlijk. Ja, op het Gasthuisplein. Ja. Uh, daar heeft nou iemand anders, een man met een lange baard, heeft daar de boel ingepikt. Ja, eventjes, uit drie weken heeft hij daar gezeten, inderdaad, hartstikke leuk. Ja, dat gebeurde in december, 5 december. Ja. Het paleis van Sint-Nicolaas, zou ik bijna willen zeggen. Ja, een beetje de huiskamer. Ook een beetje een idee van jouw hand? Uh, ja, zeker. Ik heb daar toen nauw contact met Sinterklaas uh, over gehad. Ja. En uh, ja, dat is toch wel een heel leuk project geworden. Ja. Luisteraars, ik begin altijd met de gast te vragen van... Uh, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Wie waren je ouders? Uh, uh, heb je broers of zusjes? Kortom, uit welk nest kom je, Roy? Ik... Uh, ja, uit welk nest? Ik kom uit Haarlem, ik ben in Haarlem geboren. Ja. En dat kun eigenlijk best wel veel uh, Zandvoort te zeggen, natuurlijk, want uh, we hebben niet echt een ziekenhuis hier in, uh, in Zandvoort. Nee. En... maar ik ben daar geboren, maar ook getogen. Ja. En, uh, in welke buurt? In, in Schalkwijk. In Schalkwijk, oké. Okay. Ja, en ook in Schalkwijk geboren? Uh, in het ziekenhuis daar? In het ziekenhuis daar, ja. ja. Op, in het kennen gasthuis kennen ja. gasthuis ben ik geboren, inderdaad. Oké. Okay. En uh, daar heb ik best wel veel, uh, heel lang gewoond. Ja. En uh, daarna ben ik uh, ik heb op best wel veel plekken gewoond uh, in, mijn, in mijn jeugd. In Amsterdam, in Velsen, in, in Velsenbroek, ja. Zaanport uh, Noord. Uh, Oké. Okay. En, uh, en dat kwam omdat je ouders misschien, uh, een, of je, je vader een baan had, of je moeder een baan had. Ja, dat, uh, dat is misschien een lang verhaal om op de radio te vertellen. Dat is niet uh, de bedoeling, denk ik. Maar uh, ik, heb, ik heb gewoon, uh, ja, ben veel verhuisd geweest. Je bent, veel, en, uh, je bent heel veel ja. verhuisd. Ja. Heb je broers of zus? Ik heb één broertje, Patrick heet hij. Ja. Patrick uh, kent men ook wel van de reddingsbrigade van de brandweer. Uh, ja. Vrijwilligerswerk hier in Zandvoort. Ja. En uh, ja, dus uh, ja. Oké, okay. hey, en um, nou kennen een hoop Zandvoorters jou waarschijnlijk wel. Maar voor de mensen die jou niet helemaal kennen. Uh, jij bent hier nogal actief als het gaat om het organiseren van allerlei evenementen. Je hebt een eigen evenementenorganisatie. Ja, ik zat net toevallig even te kijken, want ik heb een hele grote map uh, bij me voor de mensen die op de webcams kijken. Een ja. grote rode map. Ja. Niet, niet het boek van Sinterklaas. Nee. Maar ik zat even terug te kijken hoe lang het geleden was. En toen ik, ik woon nu bijna alweer acht jaar in Zandvoort. Ja. Ah, dat, is, uh, dat is wel lang en uh, in die acht jaar uh, hoop gedaan. Ja. Hey, en, en Zandvoort ten opzichte van Haarlem, hoe, hoe, is dat, hoe bevalt dat? Hoe dat bevalt. Ik wilde heel graag in Zandvoort wonen. Mijn ouders woonden ietsje eerder in Zandvoort toen ik uh, 18 uh, werd, uh, of 19, toen woonden zij al in Zandvoort en ja. uh, toen uh, ben ik hun eigenlijk achteraan uh, verhuisd. Oh, toen woonde jij nog in Schalkwijk ja, op nee, Kamers? Nee, dus nee ik woonde oh. op Kamers in, uh, in, uh, in Zandvoort Noord. In uh, Zandvoort Noord? Ja. Okay, dus en uh, uh, toen, uh, toen dacht ik van, uh, ik wil ook naar Zandvoort, toen kreeg ik een baan in Zandvoort aangeboden en toen dacht ik 1 en 1 is 2. Een baan in Zandvoort? Wow, dus je, je hebt niet alleen je evenementenbureau, je, je bent ook werkzaam hier? Ja. En dat is vanaf het begin dat je hier bent gekomen? Nee, niet bij hetzelfde bedrijf. Ik okay. werk nu in de thuiszorg en daarvoor werkte ik in een hotel in Zandvoort. In de thuiszorg, dat is wel heel speciaal voor een, een meneer, zeg maar. Hè? Want meestal zijn de dames daar paraten. Ja, inderdaad. En, maar, dus jij hebt een hele hoop vrouwelijke collega's? Ja. Of lopen er ook wel mannen tussendoor? Die, die lopen er ook wel rond. Maar helaas heb ik door mijn werk samen, omdat het werkzaamheden in, in, in, gewoon bij de ouderen, ik ben een huishoudelijke hulp. En ja. Uh, ja, je hebt gewoon geen contacten. Uh, dat vind ik uh, toch wel heel bijzonder voor een man. Ja, ja. Uh, het is wel heel erg leuk. Maar ja. wel heel leuk voor je vrouw. <laughs> ik, ik, zie er, ik zie er heel bedenkelijk kijken. <laughs> uh, uh, want uh, dat is vaak kritiek van vrouwen: dat wij mannen uh, te weinig participeren in de huishouding toch? <laughs> Maar dat geldt uh, in jouw geval dus uh, uh, heel anders. Want jij doet dat bij oudere mensen. En ja. dat, is, is dat specifiek waarom je het bent gaan doen? Uh, het verzorgen van oudere mensen? Of? Ja, het is niet het verzorgen, het is meer de huishouding voor ouderen. Ja. En... Uh, ik, ik ben het gaan doen omdat ik het gewoon heel erg dankbaar werk vind. Ja. En ik zag ook op televisie en uh, hoorde steeds meer dat, dat daar gewoon veel, veel hulp bij nodig is. Ja. En ik, uh, zocht, ik zocht een baan naast uh, mijn evenementenbureau. En toen ben ik uh, in de thuiszorg gaan werken. Oh, nou, okay. Naast je evenementenbureau, je, zei, je zegt het al. Uh, betekent het dat je voldoende uh, tijd over hebt om al die uh, zaken die daar binnenkomen zeg maar, te organiseren? Om daar mee bezig te zijn? Nou, dat is wel een lastige vraag. De ene moment wel en de andere moment niet. Ja. Bijvoorbeeld de Sinterklaasperiode uh, niet. Nee. Uh, want dat was echt gewoon een gekkenhuis. Ja. Uh, maar deze maanden weer wel. Oké. Okay. We gaan straks uh, daar verder over praten. Ja. We gaan eerst uh, alle mensen uh, de gelegenheid uh, geven om door te ademen. En dat doen we met Rob de ijs. Alles wat ademt. Wat ademt? Nou, mensen blijven dat ook vooral doen. Als we eh, premier Rutte hebben gehoord vanmiddag tijdens een persconferentie. Die gaf aan van mensen gewoon doorleven zoals je leeft. Gewoon, eh, zeg maar, eh, je nergens aan storen. Nou, dat lijkt me heel moeilijk. Eh, mensen zijn toch bang, angstig, eh, eh, ongerust over wat er allemaal op ons afkomt. Ook hier in Nederland. Maar vanmiddag uh, heb ik daar nu het laatste woord over gezegd. Nou, Misschien niet helemaal, omdat we ook nog wat toepasselijke muziek hebben. Wat eigenlijk ook een beetje daar verband mee houdt. Uh, maar ik ga uh, gezellig praten met mijn gast Roy van Buringen en zijn lieve vrouw. Dindi, ik wou jou ook eventjes uh, wat vragen als het mag. Ja hoor, dat mag. Op de eerste plaats die mooie naam van je, want ik vroeg het net al uh, buiten de uitzending aan je. Het is een artiestennaam. hè? Ja, zo'n beetje nee, een artiesten uh, internetnaam. Is het een afhaal Chinees? Nee hoor. nee hoor. Wat zal jij dan elke dag lekker eten, hoor? Ik ja, kan lekker koken. Ja, Hij ko kookt elke dag. Okay. Hé, hey Dindy, uh, uh, artiestennaam, leg eens uit, want wat is je eigen naam dan? Dorinde. Dorinde. En uh, hoe, is dat, hoe is het ontstaan dat je dan nu ineens Dindy heet? Heb je jezelf die naam aangemeten, omdat je ook zingt... Of uh, is dat uh, door, door je omgeving, door je vrienden en je vriendinnetjes uh, bedacht? Een beetje een combinatie van allebei. Ja. Ik vond het makkelijk om op internet een, een naam te hebben, zeg maar, waar ik herkenbaar ben. Ja. Ik ben Dindy op YouTube en uh, Facebook en alles. Ja. Maar um, vroeger noemden ze hem ook Dindy Muis. Dindy Muis? iets minder stoer, dus ik heb het uh, een beetje afgekort. Oké, okay. muisje zou nog een staartje hebben. Ja, precies. <laughs> ja. Hey, uh, uh, jij, jij zingt. Uh, uh, daar gaan we straks over praten. Maar heb, participeer jij ook in de organisatie van jouw man? Uh, werk je mee aan het, uh, aan het organiseren van evenementen? Ja, als, ik ondersteun hem wel als dat kan. En um, soms met uh, bepaalde dingen of met de kofferbakverkoop, help ik hem. Oké, okay. daar oh, ja, moeten we straks ook nog over even over praten. Ja. Uh, uh, jij, jij bent, uh, uh, als je thuis bent, gaat de telefoon en dan... Dan neem je ook de telefoon aan voor het, voor het. Nee, dat, dat, niet. Dat, dat niet. Dat doet hij zelf volle oké okay. uh, En waar hou jij, als het om, om die organisatie van al die evenementen gaat... waar hou jij dan het, het meest mee bezig? Welke onderdelen? Hou, hou je contact met mensen of... of? Dat... Nee, nou, eigenlijk is Roy degene die het meeste doet. En jij doet de boekhouding? Als, uh, nee, dat is <laughs> ook niet. <laughs> als hij me ondersteuning vraagt in bepaalde dingen, of ja. bepaalde teksten... of inderdaad uh, aanwezigheid op bepaalde dagen... Ja. dan uh, doe ik dat gewoon. Ah, Oké. Okay. Nou, wel gezellig dat jullie dat allebei zo... dat je er allebei uh, in kunnen participeren. Dat je er allebei, uh, ook het ook allebei leuk vindt, want dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld, je werd een heel weekend bezig. Van, van vrijdag tot en met zondag. Dan betekent dat als ik dit bijvoorbeeld niet mee zou doen met de evenementen. Dan betekent het gewoon dat je elkaar helemaal niet ziet. Nee. Dat is gewoon. Dat, dat wil ik gewoon. Is niet zij ook meer. jouw particulier chauffeur? Dat zeker. <laughs> Kijk. Kijk. Nou, hoe raad ik het allemaal zo? <laughs> hey, en, en ja, dan nou zijn jullie automatisch samen natuurlijk. En, en uh, als het nou gaat om het organiseren van die evenementen, is dat allemaal in de regio? Of maak je het ook mee dat je naar Maastricht moet? Ik noem maar iets. Nou, ik kan wel een voorbeeld uh, noemen. Ik heb wel eens in Den Haag wat gedaan. Ja. Of, uh, of uh, in, in Alkmaar vorig jaar nog. Dat was eigenlijk best wel mijn hoogtepunt van vorig jaar. Met Marco Bozzato op één podium in Alkmaar. Oké. Okay. En uh, toen uh, presenteerde ik een evenement voor Wortschout op een heel groot podium. En ja. op het Wagenplein heel veel uh, mensen die uh, naar het podium, bij het podium stonden. Voor, ja. Ook voor Marco, maar ook gewoon voor het gehele evenement van de hele dag. En dat was gewoon heel erg leuk. Hé, hey, en, en uh, jij uh, organiseerde iets voor Wortschout? Dat... Nee, ik organiseerde het niet. Het was ingehuurd om het te presenteren. Oh, wat leuk. Ja, want dat presenteren, dat, dat moet je dan goed afgaan, want anders word je niet gevraagd natuurlijk. Uh, nee, en daar was ik ook best wel heel erg trots op. Ja, ja. ja. Hey, en en hoe, ja, hoe was dat? Marco Borsato? Marco Borsato, ja, het was een heel erg afgeschermd iets. Je merkte gewoon dat er een heel groot management om, omheen zat, ook om mensen tegen te houden. En dan mocht eigenlijk de pre-, zelfs de presentator eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet bij. Niet, niet bij. Je, je zag hem op het podium en gaf hem hand op het podium. Uh, je praatte de boel aan elkaar en hij was weer van het podium af. ja. Maar op dat moment uh, dacht ik wel van eventjes uh, toch nog even naar de VIP-ruimte binnen gaan. Om mijn hand te schudden en even toch een klik op de foto. Dat is hartstikke leuk. Ja, en dat uh, werd wel toegestaan. Ja, dat is wel toegestaan. Okay. Ja, artiesten hebben natuurlijk wel last... of last, ze hebben wel last te maken met mensen... die dan ongevraagd uh, zo binnenstormen. Ja. En uh, ja, uh, dan ben je een beetje aan het omkleden... Of, of je, je bent het repertoire doorpraten met je band... of uh, weet ik veel wat. Ja. En, dan, en dan kan het wel een storend zijn... maar zo helemaal uh, allemaal afschermen. En, uh... Nee, maar het, het, het was minder erger... dan dat hij hier toen in Zandvoort was. Dat is uh, denk ik vier, vijf jaar geleden... was hij hier in Zandvoort... en toen werd hij echt afgeschermd. Toen mochten wij van CFM ook geen eens... Uh, vragen van uh, Marco hoe vind je dat er zoveel geld is opgehaald voor word nou, okay. en uh, nu nu was het wel ietsje minder uh, toen zat er ook uh, toen was het natuurlijk uh dat een grote management daarachter. En nu, ja. nu is hij toch wel. Is hij toch wat kleiner management. Dat merkte je wel. Dat merk je wel. Maar dus je kon nu wat. Het was, het was nu wat luchtiger, maar het was nog steeds. Ietsje flexibeler allemaal. Het was nog steeds heel erg streng. Ja. Ja. Uh, ben je ook fan van Marco Borsatus? Ik vind zijn muziek uh, heel erg uh, mooi. En uh, hele mooie nummers heeft hij ook qua tekst. Ja. En, maar dat is uh, natuurlijk John Eubank die dat, uh, ja. dat verzorgt. Ja. Uh, jullie zijn ook fan van uh, Michael Jackson, want jullie hebben nu een nummer uitgezocht. Nou, het uh, heeft niet met fan te maken, denk ik, maar het heeft denk ik wel met het nummer te maken die we hebben uitgezocht. Vertel. Nou, het, het, het liedje gaat, uh, gaat over dat, ja, eigenlijk dat de wereld in de brand staat, waar we eigenlijk mee bezig zijn. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. Ja. The Earth Song en ja. uh, How About Das staat er dan tussen haakjes achter. Uh, daar hebben we net op gezocht, toen konden we hem niet vind vinden. Maar onder Earth Song, dus uh, de, de, zeg maar het liedje van de aarde wel. Michael Jackson helaas uh, niet meer onder ons. Maar ja, zijn muziek blijft uh, eeuwig voortbestaan. het bestaan. Waaronder dit prachtige nummer, heel toepasselijk onder de omstandigheden waar we nu uh, wereldwijd uh, mee te maken hebben. Is het een hit geweest eigenlijk dit hoor. Weet je het niet? Nou, ik ken het wel van de radio. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik besprak vanmiddag met uh, Din het uh, liedje wat ik uh, ging uh, kiezen. En toen uh, had ik een paar nummers opgenoemd en ik, uh, ik had eigenlijk een ander nummer in mijn hoofd. Ja. Ik weet precies niet meer hoe dat liedje heet. Maar uh, toen uh, zei Din van: Je moet. Uh, ik denk dat dat misschien nog wel een toepasselijker nummer is. Die Ja, en toen zijn we gaan uh, luisteren. En uh, toen uh, dacht ik van, uh, nou dit is het. Dit gaan we doen. Ja, helemaal, en, uh, helemaal toepasselijk nu uh, met deze tijd. Wat er in Parijs gebeurt, vreselijk. Nou. En, uh, nou, ik weet, ik weet niet, ja, we, dat kunnen we natuurlijk vanaf dit moment niet volgen. Uh, het nee. was vanmiddag de hele middag live op televisie. Ja. Uh, beelden waar eigenlijk niks gebeurde. Uh, maar waarvan men hoopte dat er wat zou gaan gebeuren. Met name natuurlijk het verlossen van die mensen die nu uh, worden ja. gegijzeld in, in ja, Parijs. Inderdaad. Op allerlei plekken. Uh, uh, Roy, uh, ja, ik moet nog even voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld vertellen: natuurlijk, dat we hier te gast hebben. Roy van Buringen, Zandvoort. Inmiddels in hart en hier maar van geboorte hebben we net uh, ja. in de introductie gehoord. Uh, uh, jouw evenementenbureau, want daar wil ik nu uh, eventjes op terugkomen. Hoe, hoe, is, de, hoe is dat allemaal begonnen, zeg maar? Hoe, hoe, uh, er is een moment geweest dat je zei: van dat ga ik doen. Ja, de entertainmentwereld uh, inspireert mij al. Uh... Van jongs af aan. Ja. Uh, ik uh, was altijd heel erg fan van Carlo en Irene. De Telekids natuurlijk. Daar zijn heel veel mensen van mijn leeftijd fan van geweest. Ja. En daar haalde ik toch ook wel inspiratie van. Showbiz, uh, entertainment volgen op televisie, radio, tv. Ja, um, ja dat, dat, dat, dat was gewoon echt mijn, uh, mijn ding. Jouw ding? Al, ja. al vanaf mijn tiende, elfde jaar zoiets. En uh, ik ben gewoon lekker uh, natuurlijk kind geweest te zijn en op mijn zestiende. Um, dan ging ik, uh, gewoon, uh, ging ik uh, van allerlei uh, activiteiten organiseren. Ging stage lopen bij uh, Stichting Welzijn, Velsen. En uh, daar organiseerde ik ook. En, en zo rolde en wat, ik er wat, eigenlijk wat, maar wat, in. En wat, wat, wat uh, waar dan, noemen ze een voorbeeld? Wat, wat organiseerde je van een, van, van, een, van een bingoavond tot een, tot, het, uh, tot een helpen bij een skate event. Uh, uh, zinloos geweld heb je gedaan? Ja, zinloos geweld. Uh, tegen zinloos geweld. Activiteiten georganiseerd. En uh, dat, dat soort dingen allemaal. En, en, en, en zo rolde het maar eigenlijk door en door en door. En toen, uh, toen werd ik uh, 17 en toen ging ik werken, echt gewoon, gewoon normaal werken. En toen heb ik even een jaartje gewoon even, even lekker niks gedaan. Ja. En toen werd ik 18 en toen, uh, ja, toen kwam ik hier in Zandvoort. En, uh, en toen uh, ging ik uh, ja, knallen. Kna met, met en, de knallen de met je. Met, met, met, met je, met je, met je Oké, okay, ja. Naar, artiesten gaan. Ja. Hé, hey, en uh, jouw vrouw, die, die noemde het net uh, ook al die uh, kofferbakmarkt, zeg maar. Ja, inderdaad. Want dat zie je natuurlijk uh, niet alleen hier in Zandvoort, maar ook bijvoorbeeld Wijk aan Zee, uh, op dat grote veld daar. Ja. Dan heb je ook zo'n uh, zo uh, ja, maandelijkse of tweemaandelijkse... dat weet ik niet precies, manifestatie, waarbij dus uh, mensen met hun auto de. Uh, het plein opkomen rijden. Of het terrein waar dat plaatsvindt. Uh, dan een plekje krijgen toegewezen. En dan hun auto leegtrekken. En allerlei goederen verkopen. Ja. Huisraad. Uh, zolder, zolderopruiming. Uh, maar zit er ook commercie tussen? Hoe, hoe bedoel nou, je Nou, echt mensen die... die uh, partijen goederen ja. inkopen. En ja, dat, nee, die uh, zitten er zeker tussen. En die... Uh, ik doe het nu drie jaar. En het eerste jaar dacht ik heel simpel. van, Nou, uh, gewoon alleen voor de mensen die het leuk vinden. En het niet voor hun geld doen. Alleen maar gewoon echt voor de leukigheid doen we dit evenement. Ja. Dat was een beetje naïef, moet ik zeggen. Het tweede, het tweede jaar kon ik dat gewoon echt niet meer tegenhouden. Dus het is eigenlijk een wissel van uh, mensen die het uh, voor hun hobby doen. En mensen die het uh, echt voor het verdienen doen. En, uh, maar ik moet wel zeggen, de spullen die die mensen verkopen. Dat, je haalt het er niet uit of het nou echt een... Uh, ...een handelaar is of geen handelaar is. Nee, precies. En uh, het, is, het is wel... ...we doen het op het gastensplein, natuurlijk... ...dit jaar weer vanaf uh, eind april, begin mei zoiets. Ja. En uh, ik denk wel dat we iets de afgelopen drie... ...dit is dan het vierde jaar... ...wat neer, wat neer hebben gezet. Van, van één kofferbakmarkt tot tw daarna twee... ...en vorig jaar zes. Het groeit. Het groeit. Ja. ja. De belangstelling is groot. En zijn het allemaal zandvoorters... Of komen de mensen uit de, de nou, hele omgeving? De helft Zandvoorters en de helft uh, uit de regio. Ja, want dat ja. gaat dus een lopend vuurtje en, natuurlijk. En mag, ja. ik, mag ik ook iets vragen? Hoe organiseer je dat? Vraag je dat aan aan de gemeente? Moet je plaats aanvragen? Ja. Moet je dat betalen? Hoe werkt dat precies? Nou, je, je vraagt een vergunning aan. En of, of je meldt het aan. Het ligt aan hoe groot de markt is. En, uh, ja, dus je vraagt het aan bij de gemeente... Mensen betalen eigenlijk een kleine bijdrage ervoor om het plekje te bezitten. Dus dan mag je met één auto staan en uh, daar betaal je uit mijn hoofd 12,50 voor. Het ligt ook aan hoe groot je auto is, want sommige mensen hebben gewoon een hele grote auto. Of mensen komen met een busje. Ja. Dus dat ligt ook even de prijsverschil aan. Maar we proberen het zo laagdrempelig te houden. Uh, er zijn ook markten waar je al 20 euro betaalt voor een plekje. Nou, die richting wil ik niet op, want het blijft in mijn achterhoofd van... Ik wil het gewoon voor de ja. Zandvoorters organiseren. En uh, ik moet zeggen, het wordt ook. Vorig jaar merkte ik echt dat de markten meer Zandvoorters waren. Dus minder. Uh, ik denk dat we uh, dat we te klein zijn voor de, voor de grote handelaren. Oh ja. en, uh, en, en voor de zandvoorters is het leuk. Maar het is wel steeds drukker bezocht. Uh, mensen wisten het op een gegeven moment. Oh, het is. Uh, dan weer, dan gaan we zeker komen ja, kijken. Ja. En, en, en als jij als organisatie eh, verdien je daar ook aan? Moet je aan jou wat betalen? Of is het nou, liefde het, werk oud papier? Het, dat is wel vooral liefde werk oud papier. En uh, ik ben een... Uh, wat ik al in het begin zei voor de uitzending. Het is allemaal uit hobby ontstaan. On Air defense. En uh, natuurlijk zijn er heel veel dingen waar ik wel aan verdien. Maar de kofferbarkmarkt, dat is gewoon echt uit uh, hobby ontstaan. Ja, ja. Ik vind tweedehands spulletjes gewoon echt leuk. En ik gebruik On Air daarvoor om het te kunnen organiseren. Ja, ja. Dus, uh, maar heb je ja. nou inmiddels.? Uh, want dit, die kofferbakmarkt is dan een voorbeeld. Maar heb je nou ook bijvoorbeeld. als het gaat om BN's. ook een, een bepaalde. Uh, contactcircuit opgebouwd? Dat je zegt van. Ik, als ik. Als ik, uh, ik noem maar iets. Uh, en Bonnie Sinclair wil boeken... <laughs> uh, dan weet ik... Uh, dan, dan neem ik een flesje never... en dan komt ze naar ja, ja, kom, kom <laughs> me toe. <laughs> ik, uh, ik weet Bonnie Sinclair zeker te vinden... en ik ja. weet ook waar ik hem moet boeken... en ja. ik weet ook hoe het werkt. Ja. Ik, ik, uh, ik kan bij iedereen. Dus uh, wil, wil iemand op een feest Gerard Joling hebben... ze bellen me op... en uh, dan heb ik de lijst uh, wat het kost. Uh, wanneer, uh, wanneer, ik kan opzoeken of hij wel kan... en dan uh, is hij geboekt. Dus dat kan allemaal. Ik heb ook Jesse bijvoorbeeld een keer al verhuurd... En uh, andere, wat grotere artiesten. Ik weet het niet allemaal meer uit mijn hoofd, want het, ik heb, uh, zoals je die map ziet, zoveel evenementen. Ja. Maar uh, het kan wel. Ja, want vaak zijn die, uh, die grote artiesten zijn al natuurlijk bij een management aangesloten. Ja. En dan, dan heb je eigenlijk twee managers. Nee, het, het, het, het, het, ik ben geen management. Ik ben meer een, een bemiddelingsbureau. Mijn bemiddelingsbureau. Niet alleen de artiest, maar ook de evenementen de, van alles. Ja. Dus als, je, als, als, een, als iemand hier in Zandvoort een geluidsinstallatie nodig hebt voor een feestje, dan kunnen ze bij mij terecht. Oké. Okay. Uh, hey, hey, wat, wat, wat, wat vind je nou het leukst om te doen binnen jouw bedrijfje? Ja, wat vind ik het leukst? Ik vind het regelen vooral het leukst. Ja. Mensen, dat mensen bij me terecht kunnen. En ze hebben een artiestje nodig. Of ze hebben een, een trefinishootje nodig. Of ze hebben een idee voor een evenement. Maar ze willen het zelf niet organiseren. En ze spelen toe zoals de kofferbakmarkt eigenlijk is ontstaan is. Door iemand die het naar me toe speelde. En ik dacht bij mezelf van... Ja, moet, moet ik dit nou doen? En toen uh, werd er uh, door verschillende mensen om mij... Ja, doe het gewoon. Okay. En, en, en, en, en dat is bijvoorbeeld een voorbeeld Vintage at Zandvoort... wat uh, in april weer uh, plaats gaat vinden. Dat is met Volkswagen auto's. Een vriend van mij die wil dat organiseren. Nou, die is niet helemaal thuis in de organisatie hoe het met gemeenten werkt. En zo, nou ja. zo zullen we het dan met een, een groepje van vier organiseren. En nu gaan we... Uh, ik heb het even opgezocht. Uh, we gaan uh, van 17 tot 19 april op Camping de Branding... gaan we weer Vintage at Zandvoort doen. En... Uh, ja, dat is best wel een grote organisatie. Want we hebben toch 150 Volkswagen's uh, tot MK2. En uh, ja, geweldig. En dan komen ze allemaal weer aan te tuffen naar Zandvoort. <laughs> Trouw. En, ja, ja, en, welke periode doe je dat, zeg je? Uh, de, vanaf 17 april uh, op okay. camping De Branding. Dus je, je gaat er wel vanuit dat we dan al mooi weer hebben? Nou, we do, hebben, <laughs> doen dit nu voor het de derde jaar uh, op de camping. In ja. april. Ja. Het eerste jaar uh, was uh, toch redelijk mooi meer. wel heel erg koud. Het tweede jaar was... Uh, was, uh, ja, het was vorig jaar best wel lekker weer. En ik verwacht uh, dit keer in april gewoon, uh, komt het goed. Stralende zon. Ik logeer zelf ook op de camping. Hè. En het eerste jaar was echt brrr koud. En is dat in een caravan of is dat in een tent? Nee, ik heb dan, ik heb dan, een, ik heb dan een hutje. <lacht> maar er zit geen verwarming in. Dus, Oké. Okay. Uh, nee, dat, uh, dat hebben, is nog niet aangekomen. Maar jij neemt waarschijnlijk je vrouw mee, of niet? <lacht> nee, die, uh, die blijft lekker warm ah. in het bedje. <lacht> Oké, okay. we gaan even genieten van een stukje muziek. Doen we met George Michael, dit keer S. <tied> was hem, George Michael met, uh, met S. De gast in de studio bij uh, Ziderms Altvoortlaars, Roy van Buringen. Roy, ja. uh, jij uh, bent volop bezig met het organiseren van allerlei evenementen hier in de regio, samen met jouw vrouw Lindy. Uh, maar dat kan je vast niet alleen. Nee, dat, uh, dat klopt. Ik, uh, de afgelopen vijf, zes jaar heb ik heel veel uh, hulp uh, gekregen. En daar ben ik altijd heel erg... Uh, dankbaar voor. Dat, dat, dat wil ik zeker zeggen. En ja. dat zit eigenlijk... waren dat mensen die ook allemaal in, in, in de, hetzelfde vak zaten? Of waren het gewoon mensen die jou vanuit een soort vriendschappelijke relatie hebben geholpen? Dat, dat kan uit vriendschappelijke relaties zijn ontstaan. Maar ook mensen uit het vak, de artiesten bijvoorbeeld, ja. die bij, achter mij staan. Ja. Die, die helpen ook met alles. en um, Bijvoorbeeld de adviezen... Ja. Daar ben je ook altijd heel erg dankbaar voor. Eentje daarvan is, of eigenlijk twee daarvan zijn er helaas niet onder ons. Dat is Bout van Doren. Die heeft Dinnen mij ook toevallig op een hele grappige manier bij elkaar gebracht. de oh. winkel op het gasthuisplein. Ja. En ik kwam vaak bij Bout op de koffie en op de thee bij, bij, bij hem in de winkel. Want dan ja. als hij buiten stond op het gasthuisplein: van ik oh, kom even koffie drinken. Dan zit je daar weer. Totdat Dinnen naar binnen kwam. Ja. En ik, ik had helemaal uh, geen oogcontact met uh, Din. En uh, toen, uh, toen was het zo dat, uh, dat hij zei, van, ja dat is een leuk meisje, dan moet je ze een contact mee leggen. En, uh, <laughs> en uh, zij had ook geen oog voor mij. En uh, ja, zo kwam het een van het ander, totdat ja. we getrouwd zijn en uh, nu al, uh, al bijna acht jaar bij elkaar zijn. Dus dat is, uh, dat ja. is wel een heel erg leuk verhaal. En, maar die Bout van Doorn, is dat ook een bekende zandvoerder? Ja, Bout van Doorn is zeker een uh, bekende zandvoerder geweest. Hij heeft heel veel ook gedaan in de entertainmentwereld. Hij ja. heeft liedjes geschreven voor de zangeres zonder naam. Ook daar een gouden plaat mee oh. gehaald. En dat wist ik toen nog gewoon niet. En hij wist wel dat ik in dat wereldje zat. En ja. die man die gaf me altijd wel adviezen. En hij vertelde wel van alles. Ik dacht, dat is praten En dat dacht iedereen eigenlijk om ons heen. Ja. Totdat, hij, uh, totdat hij doodging en... Uh, op zijn, ...op zijn crematie van alles werd uh, verteld... ...over zijn uh, wereld van leven... ...en wat hij allemaal heeft gedaan in zijn leven. Ja, ja. Geweldig. Nou vertelde je me net, uh, terwijl de muziek draaide... Uh, ...dat er nog iemand was uh, ja, is overleden. De, ja, de, gisteren is, uh, is meneer Karel Simons uh, overleden. Uh, en hij was uh, raadslid uh, binnen, binnen Zand ...in de gemeente. Ja, waar, wat voor Zandvoort. een partij? Wat een partij? Uh, het Open ja. Hij was voorzitter van het Open En... Uh, ja, helaas dat staat die, voor? Dat is een oudere partij Zandvoort. oudere partij Zandvoort, ja. oké. Okay. En uh, deze man, die uh, heb ik uh, regelmatig een uh, biertje in het wapen van Zandvoort uh, meegedronken. En, mm -hmm. en daar kon je ook echt adviezen vragen over de politiek, over, over dingen hoe dat in Zandvoort werkte. En ja, was het bekend dat hij ziek was? Of is hij dus, plotseling overleden? Ah, hij is plotseling overleden. Oh. We, we wisten wel dat er wat aan de hand was, maar het is ja. uh, allemaal sneller gegaan dan men dacht. En jong of oud? Hij is uh, 75 geworden. Nou, dus nog een enigszins uh, leeftijd. Ja, ja. Ja, maar, uh, Tegenwoordig is het jong, hè, want we worden allemaal schrieken. honden, toch? Ja, <laughs> Maar het is toch uh, schrikken. En, ja. uh, deze man die heeft me zo onwijs uh, ja, geholpen met... Met allerlei adviezen binnen zand voor het, hoe ik dingen moest aanpakken. En daar ben ik zo vreselijk dankbaar voor, voor. En ik, ben, ik vind het jammer dat ik het hem niet uh, zelf had kunnen zeggen. Ja, nou je, je bent, nou je, al zeg je het nou, hij hoort het niet meer natuurlijk. Nee. Maar ja, voor zijn nabestaanden leuk om te horen in ieder geval. Ja. En die, werk, die wensen wij natuurlijk vanaf deze plek, omdat het is allemaal net gebeurd. Ja. Heel veel ja. sterkte doen, ja. uh, uh, uh, wat wil ik nou... Ik ben, ben helemaal van me apropos. Af nee, uh, ja, dat zijn hele nare dingen die gebeuren. Maar ja, daar is het leven. Ja. Uh, daar krijgen we mee te maken. Uh, heb je nu uh, op dit moment ook nog een hoop vrienden of vriendinnen... die om jou heen staan en jou nog steeds bijstaan bij die... Uh, Activiteit Ja, geluk, gelukkig wel. We hebben een heel leuk team met zitten klaas, maar zoals Dolly Tempierik, die ja. altijd, die hier ook bekend is bij de radio natuurlijk. Dolly maar... Tempierik, wie is dat ook? Ja, die kennen we ja, niet. Dat, ja, dat niet. weten we, die kennen <laughs> nee, we niet. Maar, die, maar, we maar niet. die staat heel erg achter mij. Hallo Dolly. Ja, ja, die luistert zeker. Maar ja. daar ben ik zo dankbaar voor hoe zij altijd achter me staat en helpt met alles. Ik hoef maar te bellen en ze staat er weer. En, ja, want ja. zij heeft ook uh, mede gezorgd dat jij even vanmiddag zit. Ja, want zij helpt mij ook bij bij de redactiewerkzaamheden, zeg maar... om programma's voor elkaar te krijgen. Want het is elke keer toch weer een uitdaging... om een, een leuke gast uit te nodigen... en hier ook te krijgen, zeg maar. Ja. Kijk, jij komt hier uit Zandvoort... maar sommige mensen moeten natuurlijk ook van, van verder komen. En, ja, valt u altijd mee om zo'n programma... helemaal rond te krijgen. En wij ja. hebben natuurlijk, als het om de redactie gaat... hebben we, gelukkig Dolly... maar we zouden best nog wat mensen meer kunnen gebruiken. Meteen een oproep, luisteraars. Als u het leuk vindt om redactiewerkzaamheden... te gaan doen, en een hele lieve dame... Helpen, ze heet Dolly Tempirik, dan uh, bent u van harte welkom bij Zier van Zandvoort. U kunt hier gewoon de studio gewoon een keer binnenlopen. Als het open is, tolweg 10a. Dan loop gewoon naar binnen, gaat naar boven. Er zit uh, altijd wel een presentator of er zitten hier altijd wel mensen in de keuken ook uh, die van Zier van Zandvoort zijn. En dan komt u vertellen: van Ik zou graag willen helpen met redactiewerkzaamheden. Ja, helemaal goed. Toch? En het is ook nog leuk werk. Het dus is ook uh, nog leuk werk. Ja. Zo is dat. Uh, maar nou, even terug naar jouw naar jou, uh, tokootje. Want uh, we hebben het verleden, daar hebben we al een beetje over gepraat. Maar nou, de toekomst. Wat, ja. is, er, wat is er op korte termijn te verwachten bij jou? Ja, sowieso uh, gaan we natuurlijk door met wat, wat de successen is, zijn. Dus de kofferbakken, maar het is in de klaasperiode. Dat is al helemaal uitgeschreven voor komend jaar. Verder zijn er nog wel activiteiten waar ik uh, informatie over aan het zoeken ben. Om ze plaats te laten vinden. Eén ding kan ik wel zeggen. Ik ben uh, bezig met een vissersfestival ja. op het uh, Gasthuisplein. Ja. Datum, tijden is nog helemaal niet bekend. Maar uh, ik wil wel gaan proberen om deze in de zomer. Is dat een uh, Chantycore of zo? Nee, dat, is, dat wordt, wordt een totaal nieuw evenement. Dat wordt allerlei soorten dingetjes die met vis te maken hebben. Dus inderdaad, de Chanticore, wat je al zegt. Maar ook de haring. Uh, oesters, mosselen. Ga zo maar door. Alles wat met vis te maken. Dus eigenlijk zo dat culinair, de eerste dan... Hollandse Nieuwe... die komt gewoon hier op het, op het gast. Aan het nee, plaat. het is ietsje later dan de Hollandse Nieuwe. Maar ja, ja. wel, wel zo'n soort festival. loop ik al jaren mee met het idee. Maar ik heb nu ja. echt zo'n idee van... het moet er nu eens een keer van gaan komen. En we ja. moeten eens kijken. Die handen in elkaar slaan. Om te kijken of we een vissersfestival kunnen organiseren. Ja. Want we hebben allemaal wel losse evenementjes. Maar hoe ja. leuk zou het zijn om één middag... met elkaar iets leuks te doen. Dus de allerlei ondernemers die wat met vis doen... Ja. Iedereen zijn specialiteiten. Op ja. dat uh, plein, lekker muziek erbij, een borreltje erbij. Een erbij ja. Allemaal gezelligheid. Dat is een van de dingen die ik voor komend jaar wil gaan organiseren. Nou, even dit voorbeeld. Hè? Want, want, hoe lang ben je daar dan helemaal mee bezig? Omdat allemaal, stel, je, je gaat dat nu organiseren, dat idee ligt er. Een half jaar. Ja. Een half jaar toch ja. wel. En, ja. en, en dan ben je er wekelijks mee bezig. Dan ben ik er wekelijks mee bezig, ja. Naast al die andere dingen natuurlijk. Naast al die andere maar dingen. heb je dan nou nooit een moment dat, je, dat, dat het te veel wordt? Dat je zegt van poeh. Nou, dat punt uh, is helaas in december uh, gekomen. En dat kwam met name door de Sinterklaas-activiteiten. Uh, uh, dat was succesvoller dan, dat, dan wat ik dacht. Ja. En, uh, ik ben daar wel heel erg trots op dat het geweest is. Ja. Maar uh, het moet wel anders. En, uh, en dat heeft wel gewoon gezondheid gekost. En daar ben ik gewoon heel erg druk mee bezig. Ik ben een hele actieve jongen die. die alles met plezier doet. Ja. En wat meer aan zichzelf uh, moet denken eigenlijk. Altijd aan een ander denken. Af en toe een, een beetje gastig. Inderdaad. En daar heb ik ook een schop onder mijn hol voor gekregen. Dat zeg ik wel maar even. Maar, maar door de natuur of, of letterlijk een schop onder je hol? Beide. Beide, kijk. Bijna. Maar uh, dat heeft wel de, de, de, het wakker schud momentje gegeven. Dat je beter alles moet indelen. En niet ja. uh, elke avond als een workaholic. Bam, bam, bam. Werken, werken, werken. Maar dat geeft nu ook de tijd dat je ook in de avond een filmpje moet kijken bijvoorbeeld. Precies. En dat gaat ja, nu ook gebeuren. Maar, maar dan helpt het wel natuurlijk dat je een lieve dame naast je hebt. Een, een vrouw naast je hebt die je steunt. Hè? Ja. Toch? Uh, dan ga ik een heel toepasselijk plaatje voor jullie draaien. Want de ware liefde, daar gaat, uh, daar gaat alles om. True Love Ways. True you Love know Ways. day the day. En Gordon. Uh, je kan het eigenlijk een beetje de Engelse Nick en Simon noemen. Uh, uit de jaren zestig. Het True Love Waste, de ware liefde, uh, die staat voorop, toch? Ja, Zeker weten. Zo is het toch? Zeker weten. Hey, we hebben nog een aantal minuutjes. Dat betekent dat we het eerste uur gaan afsluiten. Het tweede uur gaat jouw vrouw zingen. Doet ze dat vaak thuis of alleen onder de douche? Ah, ze zingt wel heel vaak thuis, uh, ja. niet alleen onder de douche. Niet mevrouw. alleen onder nee. de douche. En, uh, heeft, nee, ik ga straks aan de ander zelf vragen of ze, ook, uh, of ze veel optredens heeft... en uh, hoeveel repertoire ze dan zingt en zo. En ze gaat straks weer hier voor ons zingen. We gaan straks uh, in, de, in de pauze met het nieuws... gaan wij even kijken of we verbinding kunnen krijgen met uh, uh, haar, haar bestandjes... waar dat, uh, de, de orkest er op staat, want die hebben we wel ja. nodig. Ehm, uh, dus even kijken, uh, zullen we. Er, ja, we hebben nog drie minuutjes, wordt er door onze technicus Hans Wassenaar uh, gezegd. Luister, dus we, gaan, we gaan eruit met uh, een, een, een 9 miljoen fietsen.